Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Samsung moet in Amerika ruim 1 miljard dollar betalen aan Apple. Dat heeft een jury in Californië bepaald. Volgens de jury heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf... verschillende smartphone-patenten van Apple geschonden... zoals de techniek om met je vingers in en uit te zoomen. Het bedrag van ruim 1 miljard dollar is wel een stuk lager... dan de 2,5 miljard die Apple had geëist. Een rechtbank in Moskou heeft oudschaker Garry Kasparov... vrijgesproken van deelname aan een verboden demonstratie. De rechter acht niet bewezen dat hij leuzen heeft geroepen... na de veroordeling van de punkband Pussy Riot. De politie zei van wel. Kasparov spreekt van een historische dag... omdat het voor het eerst is dat een Russische rechter... niet klakkeloos gelooft wat agenten beweren. De negen mensen die gisteren gewond raakten bij het Empire State Building... zijn mogelijk allemaal geraakt door politiekogels...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 Bij de kettingbotsing waren zeker zes auto's betrokken uit Nederland, Duitsland en Polen. De oorzaak is onduidelijk. In Amerika komen geen afbeeldingen van zieke of dode rokers op pakjes sigaretten. De overheid wilde dat wel verplicht stellen, maar het federale Hof van Beroep steekt daar een stokje voor. Tabaksfabrikanten kunnen niet worden gedwongen om een anti-rookboodschap te verspreiden. Bovendien is volgens de rechters niet aangetoond dat mensen door zulke afbeeldingen minder gaan roken. Het weer, veel buien, in de ochtend vooral in het noorden en westen. Smiddags ook in de rest van het land. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. De nacht van uw leven. Ron Vergouwen. Ja, welkom bij alweer het allerlaatste uur van De Nacht van Uw Leven. Een project van Omroep Max... waarin Astrid de Jong en ik levensoptekenen van 20 Nederlanders... die hun verhaal graag aan u en mij willen vertellen. Een uur lang praten we met iemand met mooi verhaal. Wat zijn de drijfveren van iemand? Voor welke beslissingen stond hij of zij in zijn leven? En koos hij dan ook uiteindelijk voor de juiste weg? 19 gasten zijn er inmiddels voorbij gekomen... En dat betekent, we zijn aanbeland bij de laatste. En wie dat is, dat hoort u nu. Arnold Steenbeek wordt geboren op 10 juli 1963 in Vreeswijk. Zijn familie bestaat uit ondernemers die de commercie in het bloed zitten. Arnold wil eerst bij de politie, maar uiteindelijk kiest hij ook voor de commercie. Hij leert mensen hoe ze zoveel mogelijk kunnen verkopen. Maar niet ten koste van alles. Hij heeft namelijk ook een heel andere kant. Jeroen Vergouwen praat het komende uur met Arnold Steenbeek. Arnold, welkom. Dankjewel. Klopt het een beetje wat je net hoorde? Ja, het is wel een mooie, mooie intro. Zit ik hier met een commerciële jongen aan tafel? Man? Uh, ja, dat is wel een goed deel van mijn werk en een goed deel van mijn leven. Ja. ja, ja. Je bent een stukje ouder, maar we gaan elkaar gewoon tutoreren, ja, neem ja. ik aan. Ja, ja. ja, heel goed. Ja, De commerciële kant, waar komt die vandaan? Uh, die is uh, ja, niet echt met de paplepel ingegoten. Dus het was niet een gebruikelijke weg dat we dat zouden doen. Mijn ouders hadden helemaal niet bedacht dat iedereen dat maar moest doen. Maar het is toevallig zo gegaan. Want de richting was voor mij helemaal niet de commercie. Ik had aanvankelijk bedacht dat ik na het ateneem de politieacademie zou doen. Alleen, uh, ik werd twee keer niet aangenomen. En Toen heb ik militaire dienst moeten doen. Omdat ik te lang op het ateneem had gezeten. En tijdens die eerste weken kwam ik erachter. De politie is niet mijn wereld. Dat bevalt me niet. En toen heb ik 16 maanden gebruikt om te denken van wat ik wel wilde. En daar kwam de commercie weer boven tafel. En toen ben ik de HO gaan doen. En daar voelde ik me als een vis in het water. Okay. Dus He daar is begonnen. HO. Ja. En daarna? Uh, de eerste functie was zoals je inderdaad een commerciële functie voor je stelt. Een, een autootje en dan rondjes rijden. Uh, bij wijze van spreken belletje trekken deden we ook af en toe bij een Amerikaans bedrijf. Hoge targets, uh, ambitieuze... Uh, plannen, allemaal dezelfde mensen, allemaal jong opgeleid, extraverte mannen en vrouwen. Teams van acht tot tien mensen en, en, en heel veel actie en heel veel dingen doen. Maar, veel. maar wees eens dus concreet, wat, wat, wat verkocht je dan? Kopieermachines. Ik verkocht kopieermachines aan het midden- en kleinbedrijf. Oké. Okay. Ja. En daar was je goed in? Nee, daar was ik niet goed in. Nee, nee ik, waar ik wel goed in was, was heel veel... Uh, ...activiteiten ontwikkelen. Dus ik maakte wel gewoon het aantal telefoontjes... ...wat ik elke week moest doen. Ik maakte ook wel het aantal bezoeken wat ik elke week moest doen. Ik maakte ook wel het aantal offertes en voorstellen wat er moest gebeuren. Alleen mijn opdrachten kreeg ik gewoon niet binnen. En dat was uh, een van de meest leerzame periodes uit mijn uh, leven. Want ik heb daar twee jaar lang... ...heb ik het wel gedaan. Uh, maar ik was niet een van de toppers... ...waarvan ik dacht in mijn hoofd en met mijn grote mond... Uh, ...dat ik daar wel bij hoorde. Ja, en je vertelt het ook een beetje... ...alsof het een beetje corvée was... Nou, er zat wel een... <laughs> corvée. <laughs> zo heb ik nog nooit bekeken. Ja, er zat wel een hoop discipline in. Er moest wel gewoon elke keer je spullen gedaan worden. Ja. Ja, dus, ja. Dat we het, dus een belangrijk deel van die manier was, de harde verkoop... was gewoon nummers maken. Gewoon volhouden, blijven gaan. Ja. En uh, daar is uiteindelijk wel voor mij de, eigenlijk de, de knop omgegaan. Ik, ik, ik, ik, ik merkte dat het niet goed ging. En tijdens een training, dat was wel op zich interessant... Daar is een training van een man die zich presenteerde als bijzonder succesvol. Grote auto, heeft de hele wereld gezien, enorm salaris. Hij zei, het gaat in de verkoop maar om twee dingen. Ik denk, nou, dan ben ik benieuwd welke twee. En uiteindelijk vertelde hij dat het ging om relaties en emoties. En tijdens die training, in een of een mooi, chique hotel, heeft hij twee weken lang, we werden daar twee weken getraind uiteindelijk in het programma, niets verteld over relaties en emoties. En dat was wel een zaadje van iets wat ik jaren later pas begreep... dat me bezig hield. Want daar begreep ik dat die harde verkoop niet voor mij paste. Nee. Dat is niet wat ik echt zocht. Nee. Maar, maar leg dat eens uit, relatie en emotie. Wat, hoe ga je dan te werk? Ja, Nou, van hem heb ik dat niet gehoord. Uh, maar ik ben toen gaan zoeken, zoeken, zoeken, zoeken... op allerlei plekken, boeken lezen... me verdiepen in allerlei filosofieën. En dat, dat was wel een soort van, ja, hoe zou ik het zeggen... filosofische kant die ik ook wel heb... Uh, toen ik bleek niet zo succesvol te zijn, ben ik uh, op zoek gegaan van... hoe zou ik het dan wel voor elkaar kunnen krijgen? Nou, Dat is de eerste drie, vier jaar na de eerste functie ook niet gelukt. Maar uh, relaties en emoties zijn, in de loop van de tijd uh, uh, heb ik dat zo nou ja, beschreven... of in ieder geval ontdekt, denk ik. Uh, emoties is het gevoel. En het aardige is, is dat er nu steeds meer blijkt dat eigenlijk alles wat we doen, doen we op gevoel. Of het nou in de sport is, of in de kunst, of in het zakenleven... bijna alles doen we op gevoel. Nou, Dat is inmiddels nu bewezen. Maar in die tijd, twintig jaar terug, toen ik opgeleid werd... was dat niet standaard. Toen was het nog op de ratio wat het meeste werkte. Gewoon op technieken? Ja, ja dan moest je gewoon de vijf technieken kennen. Hoe je uh, iemand kon benaderen... of je moest twee manieren weten hoe je iemand over de streep kon trekken. En die heb je ook geleerd? Ja. Dat <lacht> Noem er keer. eens één. Een. Wat kun je uh, daarvan herinneren? Ja, ik heb er heel veel gehad. De eerste is, is dat je heel veel open vragen moet stellen. Uh, een andere is, is dat je een verrassende opening moet hebben... Daar, waardoor die ander gaat lachen. Uh, je... Um uh, bij het, uh, het afsluiten, dus zeg maar orders binnenhalen, uh, proberen een klant in een jaarritme ritme te krijgen. Als je vijf bepaalde dingen zegt in een bepaalde manier, dan zegt die klant op een gegeven moment ja, dat is goed. Nou, en dan heb je opeens een order binnen. Dus daar zitten allemaal van dat soort technieken achter die, die leuk zijn om te weten, die soms aardig zijn om te gebruiken. Maar het is een deel van de oplossing, het is niet alles. Nee, en het maakte weinig passie bij je los. Het maakt helemaal geen passie, want uiteindelijk werd ik er steeds minder gelukkig van. Ja, ik zit het me even voor te stellen. Je komt bij zo'n man aan de deur. Je hebt een kopieerapparaat. Nou, bijna letterlijk onder de arm. Ja. En, je, en je, ja, met die technieken moet je dan proberen om dat ding bij hem te slijten. Ja. En dan, dan lukt dat niet. Ja. Ga je dan met onder je ene arm die dat, dat kopieerapparaat... en onder je andere arm je, je ziel van... oh, in wat voor wereld, <laughs> wereld zit ik nu? Nou, niet onder mijn andere arm mijn ziel. Want uiteindelijk in die tijd was ik op zich wel... Uh, ik werd goed begeleid en ik was wel een beetje gehard. En daar was uiteindelijk militaire dienst wel weer goed voor... Uh, ja, ik, ik duwde dan die deuren open. Maar ik had ook wel een plaat voor mijn hoofd op een of andere manier. Dus je wordt getraind en ik werd getraind. En ik leerde daar ook wel om te gaan met heel veel tegenslag. En als je tien keer nee krijgt, dan wordt de elfde keer dat het ja wordt, wordt die elfde keer wordt interessant. Ja. En je weet op een gegeven moment dat als je veel van dat soort gesprekken voert, dat dan de kans dat het wel een keer lukt, groter wordt. Dus je blijft jezelf motiveren met achter die volgende... Deur, gaat het gebeuren. Dat een soort nou. visuele cirkel waar je in zat. Ja, voor een deel wel. Voor een ja, want ja, het was tegen beter weten. Ik heb ja. het wel twee jaar lang volgehouden. Maar het volhouden was op karakter. Het was niet op basis van passie of niet op basis van plezier. Nee. Op basis van karakter. En dat karakter dat heb je van huis uit meegekregen. Ja. Want uit wat voor gezin kom je? Nou, dat was... Ach, dat heb ik pas jaren later ontdekt. Dat dat een van de beste leerscholen was die me geholpen heeft. Ik kom uit een gezin met vijf broers. Ik ben de derde. Uh, mijn vader uh, heel actief, altijd aan het werk. En uh, een van de sleutelwoorden waar wij met z'n allen... Uh, nou, niet zozeer door opgeleid of opgevoed werden. Mijn moeder had daar helemaal niet uh, daar iets mee te maken. Maar competitie ontstond heel snel. Hij nou, zet vijf kerels of zes kerels bij elkaar. Competitie is een soort van gewoonte die bij ons heel sterk was. En mij heeft het geholpen om een gedachte snel en goed te verwoorden. Dus die leerschool in het gezin met vijf broers, heeft me wel geholpen om verbaal mijn mannetje te staan. Ja. Want er zitten er twee boven me, er zitten er een paar onder me. Ja, hoe doe ik dat? Nou, door uh, woorden. Ja. Waar stond je ergens in die rangorde van vader, vijf zoons? Uh, in de rangorde? Ja, want je hebt, er is altijd een, die is het beste. Er is altijd een uitblinker, je hebt er altijd eentje bij. Die bakt <laughs> er niks van. Waar, waar stond jij ergens in dat rijtje? Uh, verrassende vraag. Uh, nou, ik, ik heb het idee... Ik ben de derde, fysiek. Nou, weet je, de nacht is ook wel bedoeld om goed na te denken. Um, als ik er goed bij stilsta, heb ik wel al die tijd geprobeerd om me uh, in de picture te spelen. Dus om uh, Haantje de voorste te zijn. Dus mijn... Een, uh, inzet en mijn grappen en mijn manier van met elkaar omgaan, die was er wel voor bedoeld om toch wel elke keer vooraan te staan. Net even eerder in het goede boekje terecht ja. te komen bij mijn moeder. Of bij mijn vader, die er niet zo gek vaak was. Maar als hij er was, dan stond ik wel vooraan. Ja. En als dat niet lukte, dan had je er de pest over in. Ja, dan had ik daar de pest over in, ja. En dat heeft, uh, heeft me gebracht op de plek waar ik was. Weet je, Uiteindelijk dat elke keer niet krijgen, heeft me wel geholpen. En uh, heeft me onder andere geholpen om, om, om door te gaan. Weet je, dat is dan wel even de dingen. Ja. Ik, ben wel, ik ben wel vasthoudend en volhardend en uh, ik ga dan wel door. Ja. Wat deed je vader voor werk? Mijn vader was directeur bij een handelsonderneming, een uh, zand- en En uh, hij was daar technisch-commercieel directeur. En dat was voor een deel, het was eigenlijk familie, maar hij was, had geen aandelen erin. Maar hij gedroeg zich daar wel alsof hij... Uh, nou ja, hij was in ieder geval hij was een neef van een van de oprichters. Dus op die manier was er wel een familierelatie. Ja, ja. En had hij het ook weer van huis uit meegekregen, die nee. ondernemersgeest? N ja, die ondernemersgeest wel. Ja, ja. Maar aanvankelijk niet, want bij hem zat er eenzelfde knik in als bij mij. Hij was aanvankelijk, heeft hij uh, gevaren. Dus hij is naar de zeevaartschool geweest. En de eerste jaren van zijn carrière heeft hij uh, op uh, hele grote schepen gezeten. Over de hele wereld. En toen uiteindelijk die mijn moeder ontmoet had... heeft hij uh, gekozen om toch aan wal te komen. En toen mocht hij hier beginnen. Heb je daar veel over gehoord over die tijd, zijn tijd op zee? Nee, daar heb ik niet veel over gehoord. Uh, behalve een aantal verhalen die elke keer terugkwamen. is uh, Een paar hoogtepunten. Is hoe ze echt los gingen als ze aan wal gingen. is Hoe hij een keer helemaal dolenthousiast enthousiast werd... omdat Louis Armstrong aan boord was. Hm. Hoe hij uh, uh, de meest vieze dingen meemaakte. Want hij was... Uh, boordwerkdagkundige, Dus dat dus hij gewoon echt bij de machines. En dat was één grote, vieze, vette... Onder in het schip. Onder in het schip, ja, ja, ja. En daar genoot hij ook nog van. Uh, hoe hij heel veel weg was. Nou, mijn moeder vertelde pas. Dat was wel interessant. Hè. Die vertelde opeens met heel veel uh, liefde... ...over hoe hij enorme brieven kon schrijven. Wat ik helemaal niet wist. Maar dat vertelde ze een paar weken terug. En dat dat een soort van... Uh, ...ja, dat was in die tijd de manier om contact te houden. Ja. En hij heeft zich ook dus letterlijk opgewerkt van die onderkant van het schip waar hij zat naar ja. mooie onderneming. Ja, ja. ja. ja. Dus, die, dus die ambitie heb ik daar wel van meegekregen. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat, dat dat letterlijk zo gegaan is, heb ik pas in de loop van de jaren ontdekt. hoor. Dus door foto's of door opeens iets te horen of door opeens iets te vragen. Mijn vader was daar niet heel open in of misschien was het voor hem wel afgesloten. Dat zou goed kunnen. Dat heb ik eigenlijk nooit gevraagd aan hem. En die kans krijg ik ook niet meer, want mijn vader is er niet nee. meer. Dus dat plaatje is afgerond. Had je wel veel gesprekken met je vader? Ja. Of? Ja, ja, ja, ja. ja heel, veel. heel veel. Ja, dus nou, dan toch een antwoord misschien op de vraag die je net stelde. Ik heb onwijs veel gesprekken met mijn vader gehad. Puur omdat ik het een onwijs uh, boeiende, mooie, fijne, uh, lieve vader vond. En dat dat ontstaan is uh, doordat hij halfzijdig verlamd is geraakt uh, door een autoongeluk. En toen heeft hij een goed deel van zijn zakelijke leven in moeten leveren. En is hij nou, niet echt bovend geweest, maar had hij wel zorg nodig. Ja. En ik vond daarin dat wij als broers daar iets voor moesten doen. En ik uh, heb daarin een goed deel gedaan. En uit dat zorgzame stuk, gewoon af en toe bezoeken, regelmatig bellen, uh, is er een hele goede band ontstaan. En ik sprak hem bijna dagelijks en ik bezocht hem wekelijks. Dat lijkt me een enorme omslag die je dan ja, ook als zoon meemaakt natuurlijk. Van een, een vader die altijd ondernemend was, al, alles kon. En dan op een gegeven moment zelf, ja goed, veel oudere kinderen die herkenden dat natuurlijk. Want ja, alle ouders uh, worden of op een gegeven moment ziek of gaan dood. Maar ja, hoe was het bij jou? Om opeens te zien, ja, ik moet nu mijn vader helpen. Ja, dat was, dat was niet echt een moment. Dat was een soort van plicht die nou ergens... Er zijn een paar dingen. Ergens zat het al standaard bij ons in het gezin. Uh, weet je, Mijn moeder vond het, we waren dan met z'n achter thuis. En er waren altijd mensen bij ons over de vloer. En of dat dan af en toe familie was, of uh, bootvluchtelingen hadden we toen nog. Mensen uit Vietnam, die kwamen dan gewoon bij ons, die verzorgden ze. Of mensen uit de kerk, die kwamen dan gewoon. Dus, dus ergens begreep ik ook wel dat als iemand hulp nodig heeft, dan moet je die helpen. Dat was een soort van onderliggende boodschap. Uh, mijn vader heeft eerst een tijd in een revalidatiecentrum gezeten. Of eerst in het ziekenhuis, toen een revalidatiecentrum. Dus het duurde een tijd, ik denk een jaar of twee misschien wel. Voordat hij weer thuis kwam. Hmm. Dus hij kon de behoorlijke tijd wennen aan het feit... Dus dat hij niet meer zo behendig en mobiel was. Dus dat was de praktische deel daarvan. Maar goed, ik studeerde toen al, denk ik. Uh, ja, toen was ik net gaan studeren. Mijn twee oudste broers die waren ook al op kamers. Uh, dus uh, ja, dat was, dat was eigenlijk best wel een schok om hem thuis te zien komen. Omdat dat helemaal niet paste op de plek waar we woonden. Het huis was er niet op ingericht. Uh, wij waren er niet op ingericht. Mijn moeder was er wel op ingericht en op voorbereid. Maar uh, ja, die werd daar ook niet blij van. Die moest er ook best nee, wel aan. Nee, want hoe werden. was zij eronder inderdaad? Ja, was... Kon ze ermee omgaan? Ja, nou en of. Ze heeft, dat, ze heeft dat echt met verven en naar beste kunnen en eerige weten gedaan. Ehm... Uh, ja, ja, ja, ja. En, en ze, uh, uiteindelijk zijn ze wel uit elkaar gegaan. Dus het, het is heel lang goed gegaan. Op een gegeven moment zijn ze gescheiden. Dus het was niet een, uh, het, het meest uh, uh, gelukkige deel uit hun huwelijk. Uiteindelijk is dat gestopt. En uiteindelijk is je vader overleden? Ja. Hoe lang ja. is dat geleden? Ja, dat is niet zo gek lang geleden. Want hij heeft uh, een jaar of tien, denk ik, zoiets... ...heeft hij uh, heeft nog zelfstandig gewoond. In een uh, soort van servicewoning waarbij hij... Hij werd niet veel geholpen, was niet nodig. Als het nodig was, dan was dat er gewoon. Heeft hij heel lang zelfstandig gewoond. Dus hij nog lange tijd heeft hij gewoon een prima leven gehad. hoor Weliswaar solo, uh, rolstoel. Uh, en nou ben ik even je, je, je vraag kwijt. <laughs> Laten we maar even naar muziek gaan. Want ja, uh, je hebt een heel mooi nummer uitgezocht. Alle, alle gasten in de nacht van uw leven die uh, mogen muziek zelf uitkiezen. En jij hebt een heel mooi nummer uitgekozen van Paul de Leeuw. Zullen ja. we dat gaan draaien? <laughs> oh ja.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 Nooit meer dezelfde weg zal gaan. Paul de Leeuw met uh, De Steen. En ik we uh, voor Arnold. Arnold uh, is dit hele uur mijn gast. Uh, hier in uh, de nacht van uw leven. Ja, waarom dit nummer? Ja. Omdat ik het. Uh... Een heel treffend nummer vindt, want volgens mij is dat de kunst van het leven van iedereen. Is dus dat als je iets bij kan dragen en een steen verlegt in een rivier. dan is dat volgens mij al een bijdrage waar iedereen naar nou op terug kan kijken als waardevol. Um, dit nummer um, beschrijft ook letterlijk uh, de familienaam. kwam ik in de loop van de tijd achter. Iemand zei maar dat een keer, dat nummer moet je maar eens luisteren. Toen in de versie van Bram Vermeulen, die is wat hoekiger. En deze versie, die, die, ja, die raakt me ook echt uh, toen ik hem hoorde voor het eerst. En... Ja, ik zag je een paar keer slikken inderdaad tijdens het nummer. Ja, dat is dan uiteindelijk zeg maar, de belangrijkste reden misschien wel. Dit is ook het nummer wat uh, gebruikt is bij het overlijden van mijn vader. En dat is wel... Uh, hmm. um, dat was prachtig, want het klopte... Um, zijn, zijn leven was klaar en hij heeft heel wat stenen verlegd in heel wat uh, rivieren. Pas bij de Steenbeek, uh, zeg maar letterlijk ook hoe dat bij hem gegaan is, de, de, de scherpe kantjes zijn er in de loop van zijn leven vanaf gegaan door dat water. En hij is overleden op mijn, uh, op mijn verjaardag. En dat is op zich ook wel een treffend moment. Dus elk jaar weet ik weer op mijn verjaardag dat hij daarbij is. En dat hij daarin uh, ons soms door dit nummer en soms op een andere manier. Um, voel ik hem? Ja. ja, ik voelde het ook. Erg mooi. Um, laten we even naar jouw steen gaan. Ja. Want uh, laten we even wat lucht, uh, wat lucht brengen hier. Je, zegt, je, nou ja, je, je bent dus uh, in je, je vroege carrière, om het zo maar te zeggen, uh, begonnen met allerlei commerciële dingen. Je verkocht kopieerapparaten. Ik vind het een heel beeldend plaatje wat ik voor me zie. Ja, onder, je arm, onder je arm een ja. enorme kopieerapparaat. Ja. Maar dat is uiteindelijk niet de steen uh, die je tot nu toe in je leven verlegd hebt, denk ik. Ja, dat is een boeiende vraag. Um, ja en nee, dat klopt. Dat, daar, dat is niet mijn grote geluk geweest. En daar heb ik ook niet mijn, mijn, mijn, mijn diepste passie in ontdekt. En je was er ook niet goed in, zei je? Ik ook was nog. er echt niet goed in. Nee, nee, nee. nee. En toen ik daar wegging, uh, nou, ik kreeg nog net niet applaus, maar <laughs> het, was, het was ook niet echt een warm, af, warm afscheid. En overigens een aantal mensen uit die tijd zie ik nog steeds. En daar heb ik een heel goed contact mee. Dat is wel boeiend. Maar wat het me wel geleerd heeft. Is dat die harde manier van verkopen mij daar niet aansprak. Maar die heeft me wel um, uitgedacht. Of er is iets achtergebleven waarvan ik dacht van. Dit is niet de manier. En er, is, er, er moet iets anders zijn. Een soort van prikkel. Of ja, soms is dat wel eens zo. Weet je, dan krijg je opeens zo'n beeld van. Wacht even. Dit klopt niet. Er is iets. Er is iets ik moet het verder uitzoeken. Nou, dus het heeft me wel aangezet om te gaan zoeken. Dus op die manier heeft het me ontzettend geholpen. Ik kreeg niet wat ik wilde. Succes en uh, reizen en wat weet je, de meest fantastische dingen waren er allemaal. En allemaal mooie competities en je kon cadeaus winnen. En je kon het zo gek niet verzinnen. Heb ik allemaal niet meegekregen. Maar daardoor ben ik wel gaan zoeken: wat is het dan wat mij tegenhoudt? Waardoor ik niet dat succes heb waarvan ik zie dat het er wel in zit. En dat heeft me wel geholpen in de loop van de jaren. Ja, want uh, uiteindelijk ben je niet iets heel anders gaan doen. Je bent wel een beetje in die commerciële hoek gebleven, maar. Wat je al zegt, van je miste wel dat, net dat, dat ene vonkje. Ja. Wat, wat bij jou die, die passie uh, kon uh, doen ontspruiten. Ja. Wat is dat vonkje geweest? Want heb je het nu gevonden? Ja, ja ik, nou ja nu, dat is weer even geleden. Dat was, maar dat was wel een vonkje, ja. dat was wel een mooie, mooie beeldspraak. Uh, het was een boek wat ik opensloeg. En dat was ik al een aantal jaren verder. Dan had ik daarna nog gewoon netjes wel weer een nieuwe commerciële functie. Ja. Dan was ik accountmanager geworden, een grotere auto, beter salaris, bla bla bla. En uh, dan was ik salesmanager geworden. ook allemaal weer allemaal mooi. Dus ik bleef wel volhouden op dat pad. Want ergens lag me dat wel. Uh, en dat zagen andere mensen ook wel. Ik sloeg een boek open. Of ik was een boek aan het lezen. Had hier niets mee te maken. Een boek van Roy Martina. Ging helemaal niet over verkopen. Dat ging over emotioneel evenwicht. En in dat boek stond een driehoek. En die driehoek die beschreef. Je hebt hard werken met een D. Je hebt in het Engels stond er. Hardworking met een D. Smart working. En je hebt hard working. En toen dacht ik. Dat is hem. Hard selling. De harde manier die had ik geleerd. Maar daar was ik niet gelukkig van geworden. Maar de hartelijke manier om dat vanuit mijn passie te doen. Vanuit mezelf. Met een vonkje wat me uiteindelijk aanzet tot leuke dingen. Dat is mijn manier. En die eerste keer dat ik het zag. Die maakte in één keer een enorme impact op me. Omdat ik toen opeens een stukje had gevonden van de puzzel waarvan ik wist wat ik daar op zoek was. Ja. Maar wist je toen al gelijk van, oh dan ga ik dat doen, dan ga ik dat doen? Of was het toen nog een hele zoektocht? Nee, dat is nog wel een zoektocht geweest. Want ja. dat heeft nog wel een jaar gekost. En allerlei opleidingen en cursussen en lezingen bijgewoond. Ja. En boeken gelezen en dingen meegemaakt. En dat is pas in de loop van de jaren is dat ontstaan tot iets wat ook daarbij past. Maar het is wel echt een, ja, een soort brainwave ja. geweest die op dat moment... Kreeg ik kan me voorstellen, als je echt uit die hele zakelijke commerciële wereld komt... dat misschien je collega's die het vertelden of zoiets hadden van... je bent helemaal een <lacht> kankjorem geworden. Ja, ja, voor een deel zijn die er ook wel waarschijnlijk geweest. Ik weet dat niet precies meer, want ik was zo vol daarvan... dat het me eigenlijk niet zoveel uitmaakte in die fase. Maar ik was er ook weer niet zo fanatiek in dat ik het iedereen wilde vertellen. Dat heeft even geduurd. Ik ben wel even eerst rustig op zoek geweest. Mm. En, en, en het heeft wel jaren geduurd voordat ik echt geloofde dat dit een manier was... Die ik verder moest onderzoeken en ontdekken. Uh, nou, leg het eerst eens wat breder uit. Hard selling. Laten we yeah. het daar eens over hebben. Hard, als in hart, Engelse woord voor uh, hart. Kloppend hart, ja. Ja. Leg het eens dus uit. Ja. Ja, het is. Eigenlijk de kortste weg die we allemaal af kunnen leggen in ons leven, is dat we uit ons hoofd gaan en in ons hart gaan. Uh, waar alle muzikanten, poëten, artiesten, noem het maar op, duizenden jaren over schrijven is, is dat liefde de grote motor is van alles wat er gebeurt. En of dat nou uh, in de muziek is, is op zich niet zo relevant. Steve Jobs is er nog eentje van, die nog veel duidelijker is. Die zegt, do what you love, and if you can find it, look again. If you still can't find it, um, find another job. Dus het is gebaseerd op liefde. Het is gebaseerd op liefde voor een vak, liefde voor een product, liefde voor de prestatie, maar ook liefde voor mensen. En daar komen die relaties weer boven tafel. Is wanneer je het echt zo doet, omdat je mensen razend interessant vindt, of omdat je een vak fantastisch vindt, of omdat je een product helemaal dol vindt. Nou, dan gaat het vanzelf draaien. Dan is het niet meer een kwestie van, oh, moet ik vandaag weer naar mijn werk? Nee, maar dan weet je gewoon vanaf ah, vandaag wordt weer een bijzondere dag. Ik weet niet wat, maar ik heb er zin in. Dus dat is gebaseerd op eigenlijk de meest ultieme motivatie er is. Is wat mensen graag doen. Dat ze van bijna hun hobby hun werk kunnen maken. Dat ze doen vanuit passie. En selling is voor mij dan wel belangrijk, dat is dan meer even de andere kant ervan. Is daar kan je heel filosofisch en heel mooi, uh, opaard gesprekken met flessen wijn en gezellig andere dingen bij doen. En uh, zeker ook uh, tot diep in de nacht uh, heel lang over hebben. Maar ik vind het ook prettig als het leidt tot iets praktisch. Dus die steen die verlegd is, ik vind het ook fijn als het leidt tot resultaat. Dus niet alleen maar dat hoogbevlogen, prachtige, mooie, liefdevolle stuk. Nee, het gaat er ook om het eind van de dag. Heeft het wat bijgedragen? Heeft het iets opgeleverd? En dat is de sellingkant ervan. En opgeleverd voor, niet alleen voor jou, niet, niet voor de klant... maar misschien in een breder perspectief. Ja, ja, ja nou en of. Ja. Je, daar, uiteindelijk zit daar de grote motivatie. Ja. Want, uh... want ja, als jij een kopieerapparaat ver, verkoopt... Ja, ik neem aan, laten we het eerst over de liefde voor het product hebben. Dat, ik neem aan dat je geen mooi schilderij van een kopieerapparaat... boven je bed had hangen. Nee... Nee, nee, nee, zeker niet. Nee. Nee, nou, en als je het verkocht had, ja, dan was er een bedrijf... die had je uh, wat euro's uh, afgetroggeld voor een waarschijnlijk heel mooi product. Wat het ontzettend goed deed waarschijnlijk. Maar ja. daar had ja, ja. de wereld verder weinig aan. Ja, dat, ja en nee, dat, dat, dat klopt. Dat was niet echt helemaal bestormend. en dat, dat kon je niet echt bijschrijven in het, in het grote boek met uh, superprestaties. Uh, aan de andere kant op zich is het niet zo... Uh, um, Weet je, dat is ook een manier van kijken. Uh, ja, de kopieermachine... dat is niet uh, in ieder geval niet mijn reden van bestaan. Maar degene die dat uitgevonden heeft wel. Weet je, het boeiende bijvoorbeeld over kopieermachines... is degene die dat ooit uitgevonden hebben... Dus de mannen die uiteindelijk uh, Xerox begonnen zijn... Uh, die er echt groot mee zijn geworden... dat zijn niet de uitvinders... Dus het boeiende is, is dat van kopiëren er een ongelooflijk interessante geschiedenis uh, te vertellen is. Dus wanneer je echt verdiept in wat dat proces is en hoe dat in elkaar zit... dan kan je daar best enthousiast over worden. Maar ik werd niet, ik werd niet echt heel opgewonden van kopiëren. Nee. nee, nee. Je, had, je had het eventjes van, oh, dat is wel interessant. Maar ja, het nee. ging ver, niet verder dan dat. Nee, nee, voor mij ging het meer eigenlijk om de commerciële uh, impact in zo'n organisatie. Want ja. daarna ben ik brandkasten gaan verkopen ook niet echt een heel sexy product. <laughs> dus dat is... Dat is ja, nee, dat je. is dan denk je... ik ga mijn, mijn carrière over een andere boek gooien... en dan ga je van kopieermachines naar brandkasten. Ja, maar ja, ik kon toen salesmanager worden. Dus ja, ah. wat, dan is de afweging... ga ik voor de carrière en heb ik een prachtige functie... in een leuk team bij een bijzonder bedrijf. En weer een grotere auto. En toevallig elke een grotere auto. Een nieuwe, dat klopt. Ja. ja. En dan koos ik daarvoor in ja. de fase. Maar goed, die brandkasten werden het ook niet. Nee. Wat was de volgende nee. stap? Nou toen uh, was de, de logische normale stap is dat ik commercieel directeur zou worden. Dat staat dan normaal gesproken in het lijstje met uh, CV's. En daar werd ik uh, voor benaderd en dat uh, had ik zo kunnen doen als ik ja had gezegd had ik die functie gekregen. Maar ergens voelde ik dit is niet wat ik moet doen. Het was weliswaar voor de buitenwereld wel weer mooier en beter. Ja, waar waren je ouders bijvoorbeeld trots op wat je deed? Die zagen natuurlijk die auto voorrijden. Die dacht: oh, nou Arnold, Arnold doet dit best goed. Ja, maar dat was niet een soort van uh, halleluja en applausmachine, hoor. Of zagen ze was, ook wel van, nou, hij is nog wel zoekende? Um, ja, dat is... Uh, met mijn vader heb ik daar wel over gesproken, want die was daar zelf ook wel open in. Dat hij ook wel een aantal momenten heeft gehad dat hij niet precies wist wat hij werkelijk moest. Mijn moeder heeft daar nooit zo specific, Die heeft daar nooit echt woorden aan besteed. Die vond het prima wat wij deden, zolang we maar gelukkig en gezond waren. <lacht> twee, twee eenvoudige dingen. Ja. En vaak zeggen vaders dan, nou ja, als hij maar een goede baan heeft. Ja, ja, Nou, op die schaal was het wel oké. Okay. Want ik verdiende prima, de huizen werden groter, uh, mijn vrouw kon stoppen met werken, uh, de kinderen kwamen, dus, uh, dus qua, qua stabiliteit, qua inkomen en qua financiële zekerheid was het allemaal in orde. Dus dat, dat zag aan de buitenkant allemaal prima uit. Maar voor jouzelf niet, jij bent op zoek gegaan toen. Hoe, hoe heb je, laten we toch nog even bij je ouders blijven, hoe hebben die, die zoektocht gevolgd, die toen bij jou is gevolgd? Um, ja, eigenlijk niet zoveel. Dat is op zich ook wel een... Uh, dat is een van de drijfveren geweest om juist door te gaan. Is, um, ze waren erbij wanneer ik ze nodig had. En ik kon ze om hulp en, uh, en, en advies vragen als dat nodig was. Maar zij waren niet heel actief betrokken. Uh, mijn moeder was niet heel fanatiek betrokken bij de opvoeding van onze kinderen. Zoals ze dus een oma zou kunnen zijn... Daar was zij niet dag in dag uit mee bezig. Ze vroegen naar. Ze was er erg benieuwd naar. Ze was heel liefdevol en heel lief. Uh, maar dat was niet de modeloma die gewoon elke dag langskwam en uh, leuke, gezellige dingetjes deed. Dus waren ze erbij betrokken. Ja, ze waren er als ik ze nodig had, maar ze liepen niet de deur plat bij ons. En ze waren ook niet heel actief aanwezig. Dus ze waren een beetje op de achtergrond. Nee, en je vader informeerde ook niet elk weekend, heb je je target gehaald? En, uh... Nee, die, die, die snapte die stress wel. Dus die had daar wel gevoel voor. En die uh, had ook wel in de gaten. Daar moet ik dat, dat onderwerp daar moet ik niet te veel doen. Want dat ga ik alleen maar benadrukken. Dus we hadden het heel veel over heel veel andere dingen. Heel veel ja. meer persoonlijke dingen. Meer dingen die hij had meegemaakt. Meer uh, bijzondere dingen die hij uh, wel en niet voor elkaar had gekregen. Laten we weer even wat muziek draaien. Want Je leven komt nu in een stroomversnelling kunnen we zeggen. Nou, daarnet hadden we al uh, De Steen van Paul de Leeuwen. Maar Laten we even uh, een wat uh, sneller nummer draaien. Je hebt onder andere ook iets gekozen van Armen van Buren. ja. En dan zullen een aantal luisteraars denken: Armin van Buren op Radio 1. Maar daar heb jij ook al heel goed over nagedacht. Want je hebt tegen ons gezegd: Ja, dan wil ik wel The Light Between Us horen. Maar dan wel de orchestral version, want dat is voor de nacht fijner. Ja. Ja, het is... ja, je denkt gewoon mee in het programma. Dat vind ik no. leuk. Laten we maar gaan luisteren. Oké. Okay.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 Together, the streets are lined with gold, and where the good become the wanted, not the sold. Don't waste the Ja, dit is niet gelijk het, het tempo wat sommige mensen verwachten van uh, Armin van Buren. De meeste mensen die denken bij Armin van Buren toch uh, vooral aan die dansplaten met een harde beat eronder. Um, Arnold, dit is, dit is een plaat die jij hebt uitgekozen. Armin van Buren, een, een DJ. Hè? The Light Between Us was het nummer. Uh, je vertelde net tijdens de plaat dat je, dat je Armin van Buren ook uh, een paar keer live uh, hebt zien draaien. Ja, ja, en onder andere dit nummer. Ja. Ja, het ja, is kippenvel. Het is zo magisch. Het ja. is dan zeg maar de... Ja, de hele gevoelige kleine versie, maar met die beat eronder... en dan uiteindelijk met zijn impact. Ja, dat brengt mensen echt in vervoering. Dat is heel, heel bijzonder om te zien hoe muziek mensen zo kan raken. En dat, dat, dat maakt nog meer indruk op je dan de muziek zelf misschien? Het is het, het, is het geheel. Dat, dat, dat maakt niet meer indruk, maar het, het is wel een extra. Weet je, de, de muziek is leuk en ik heb het regelmatig opstaan. Maar omdat met 5000 mensen tegelijkertijd allemaal in eenzelfde ritme... terwijl hij daar staat te horen... Ja, dat is overweldigend. Ja. Dat is zoiets magisch. Voor de hand liggende vraag. Je bent 49. <laughs> <Ja>. <laughs> Armin van Buren. Ja. ja. Ik trek er geen oordeel mee. Ja. Maar, uh... Nou, het is wel terecht hoor. Weet je. Want, dat, dat, ik, ik, ik denk dat ik op sommige van die plekken waar ik nog wel eens kom... de gemiddelde leeftijd snel omhoog trek als ik daar kom. Maar ja, weet je, het zal maar verder worst wezen. Ik vind het prachtig. En mij houdt het bezig. Ik hou van dansen. Um, nou, en het valt op wel mee. Ik was pas geleden was ik weer ergens op een andere plek... waar ook uh, weer een van de grote dj's was... op het strand in Bloemendaal. En daar lopen ook een hoop andere mensen. Dus je ziet uiteindelijk wel de gemiddelde leeftijd. Ik denk dat hij wel rond de 30 zou kunnen liggen. Nou, en dan zitten er inderdaad uitschieters dus naar boven toe... en uitschieters naar beneden toe ook. Want ik zou bij wijze van spreken ook... zoveel is het nog niet, maar ik zou bij wijze van spreken... een van mijn zoons uh, dolgraag een keer meenemen erin. Ja. Lijkt me lachen. Dat denk ik. Nou, hij, hij is hier. Hij zit aan de achterkant <laughs> van het glas. Uh, ja. Zou je het leuk vinden als je vader je een keer mee zou nemen? Ja, hij, knik, hij knikt ja. <laughs> nou, goed Heel goed. Ja. En dan, dan, dan sta je dus tussen, tussen, tussen de jonkies. En dan, ja. dan voel je je ook weer even jong. Ja, nou jong, jong is niet het, helemaal het woord. Maar ik voel me daar gewoon één. Het is zo'n... Nee. Uh, en Muziek is, uh, en muziek, poëzie, dat is dan een van de meer filosofische kanten... Uh, die, ik, die ik in de loop van de jaren ook ja, gewoon maar toe heb gelaten. Weet je? Het is niet standaard meegekregen. Is de taal van het hart. En, en wat dit nummer zo bijzonder maakt. Is het beschrijft ook echt. Dat is een mooie aan Army van Buren. Hij heeft onwijs goede teksten. Het is gewoon heel goed luisteren. Can you see this light between us? Come a little bit closer. It's in our eyes. Als je alleen op die manier het leven zou leven. Door gewoon elkaar oprechter aan te kijken. En echt in elkaars ogen te kijken. Dan gebeuren er gewoon andere dingen. En dat is zo interessant aan deze. Het zit heel strak in elkaar. Je kan er lekker op dansen. Je kan totaal uit je, uit je dak gaan. En er zit ook nog eens een keer een prachtige boodschap in. Nou, wat wil je nog meer? Wat mij betreft is het dan echt 100 punten. Er zijn ook een, aantal, een groot aantal van zijn fans die graag een pilletje slikt tijdens zijn, ja. zijn optredens. Wat ja. Ja, laat dat je dan hier dan... voorbij gaan? Ja, waar dat kan. Je, die lopen er ook rond. En daar uh, moest ik ook even van wennen. Ja, ik heb ze een keer ook meegemaakt. Dat was toen niet bij maar was bij Chesto. Dan kon je de ene stand, was echt naast elkaar, kon je Febo-kroketten halen. En dan daarnaast kon je pillen halen. Ja. de eerste keer dat Toen dacht ik echt, wat is dit voor een onwerkelijke wereld? Ja. ja, dat zit daarbij. Ja. Ja. Jij bent van de kroket gegaan. Ik, nee, nee, ik ben ook niet zo van de kroketten. Nee, ik, ik, ja, ik heb dan misschien het geluk, of misschien ben ik de eigen wijze, weet ik ook niet, maar ik heb het niet nodig om, om gewoon energie daarvan terug te komen. Ik, ik laat op van de muziek. ja. Nou, dat, dat zag ik wel, ook, ook tijdens het nummer. Je zei net al tussen twee zinnen door... even mijn, mijn filosofische kant. Ja. Hoe, hoe is het met je filosofische kant? Hoe oh, dat is? Nou, die heeft het prima naar zijn zin. <laughs> Want die heb je ook wel door de jaren één uh, goed ontwikkeld. Uh, ja. Je bent oh, ja. wat meer over dingen na gaan denken. Noem ja. alleen al dat hardselling. Wat een, ja. uh, een thema is wat, uh, wat we net hebben aangesneden. Ja. Ja, ja dat... dat... Ergens uh, zat dat blijkbaar in onze familie. Want ik heb met een aantal van mijn broers heb ik ook regelmatig dit soort gesprekken. Dus het zat er blijkbaar in. Hè. Dus die harde, snelle, competitieve uh, uh, gezinswereld, dat was een deeltje. Maar we hadden ook nog heel veel andere voorliefde voor poëzie, muziek, uh, meer artistieke kant. Ik kwam er nooit zo uit de dus loop van de jaren wel uh, tot zijn recht gekomen. Het is ook geholpen omdat ik het op de plekken waar ik het wilde vinden. Bij mijn bazen, bij mijn vader voor een deel. Bij boeken, bij trainingen, bij kunnen noemen. Ik kreeg daar de antwoorden niet. En ik was toch wel een soort van nieuwsgierig. Dat zat er echt al in. Heel, vanaf heel vroeger al was ik altijd op zoek naar... Ja, hoe zat dat dan? Waarom werkte dat dan zo of niet? Uh, dus dat was een deel van die filosofische kant die me, die me elke keer wel weer... Prikkelde om verder te zoeken dan het, het, het, het antwoord van: ik denk, ja, ja, ja, ja, dat was het niet. Hmm. En die filosofische kant is dan gaandeweg wel tot rust gekomen hoor. Hmm. Dus uh, dat is nu niet meer iets waar ik nog elke dag mee bezig ben. Ik geniet ontzettend van de praktische dingen en ik geniet ontzettend van de filosofische dingen. En ook, ook op zoek naar de antwoorden op uh, levensbeschouwelijke vragen? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, weet je, dat is onderdeel van het leven. Weet je. Er, ja. is, er, is, er is niemand die geen ziel heeft. Uh, ik geloof dat iemand die een zielloos bestaan leidt, volgens mij, uh, nou, volgens mij heeft hij niet zo'n leven meer. Maar is, is, dat, is dat heel erg veranderd? Ben je bijvoorbeeld uh, met een bepaald geloof opgevoed? Katholiek of protestant? Ja, ja ik ben wel uh, Nederlands hervormd opgevoed. En in dat dorp waar wij opgegroeid waren, uh, had dat ook wel een bepaalde rol. Mijn vader had ook wel een functie in de kerk. Maar die was misschien wel is dat een soort van familietrekje. Die was op een zondag een keer gesnapt terwijl hij zijn auto waste. Dat o, was niet gebruikt. Nee. Ja, ze hadden ook. Oh Want op maandagavond <laughs> werd hij bezocht door twee, wat is het? ouderlingen geloof ik heet dat. En uh, de boodschap was, uh, dat doen wij hier niet. En toen was mijn vader heel resoluut. Bleek in de loop van de tijd. Dat heb ik van een vriend van mijn vader later gehoord. Ze zei van, als dat de kerk is die mij nu komt vertellen dat ik mijn auto niet allemaal mag wassen. Dan ga ik een nieuwe kerk starten. En toen is hij in de kantine van het bedrijf waar hij werkte, met een aantal andere mensen die blijkbaar ook een soort van onvrede hadden, is hij gewoon een nieuwe kerk gestart. Oh. En uiteindelijk ook Nederlands hervormd. En hij kende ook een dominee. Dus nou, zo uiteindelijk dacht hij van nou, als dit het niet is, dan gaan we maar zelf beginnen. Ik heb wel gehoord, dan hoef je geen belasting te betalen, <lacht> toch? Als je een nieuwe kerk start ja. ha, Interessant. Dat zou zo... Dat is een hele commerciële kant die daar weer aan zit dan. Dat wist ik echt niet. Dat had zomaar gekund dat dat mee heeft gespeeld <lacht> ja. Ja, ja, dat weet ik niet. Kijk of ik dat nog kan achterhalen. Ja. Dat zal niet de drijfveer zijn geweest. Maar het zou best kunnen zijn dat het mee heeft gespeeld ja, Maar dat wat is... heeft dat voor jou invloed betekend? Nou, we zijn er wel. We zijn wel religieus op een bepaalde manier opgevoed. Op we lazen af en toe uit de Bijbel. en We baden voor het eten. Dus die dingen zaten er wel in. Niet heel praktiserend. Het was geen dwang, maar met kerst zaten we in de kerk. En met Pasen wisten we waar het over ging. En we kenden al die kennen we wel. Ja, en hoe is dat nu? Nou, nog steeds. nog steeds. Maar ik ben dan wat minder religieus geworden. Dus ik heb die kerk meer losgelaten. En spiritualiteit is ervoor in de plaats gekomen. Dus filosofie en spiritualiteit zijn wat mij betreft buren, denk ik. Uh, dus ik, ik hoef niet per se naar een kerk. Maar ik ga met alle liefde als we op vakantie zijn, of pas ook weer, uh, ja gaan we, komen we langs een kerk. En ik denk, hé, hey, dat is een bijzondere kerk. Nou, dan gaan we die kerk in. En dan gaan we daar even kijken wat daar gebeurd is. Of wat daar speelt. Nou, ja. dat vindt dan gewoon een feest. Maar ga je dan kijken naar de mooie glas-in-loodramen? Of kijk je dan van, nou, wat is de geschiedenis van deze kerk? Ja, allebei. Allebei. Ja. Ja, want, weet je, die glas-in-loodramen zijn vaak ook hartstikke oud. Uh, en, en ik vind het vaak gewoon prettig om in een kerk te zijn. Ik vind het gewoon een fijn ja, huis. En, uh, en uiteindelijk, soms zijn er ook leuke mensen. En... Uh, en ik kom dan tot rust, dat is ook fijn. Weet je, het geeft in het zin een bepaalde sereniteit, een bepaalde stilte in. En ja. Dat bevalt me ook wel. Ja, en dat zit ook in die spiritualiteit. Ja. ja. ja. Want leg even uit, want daar wil ik inderdaad met je naartoe. Uh, spiritualiteit is nu een, een, een, belangrijk, is een belangrijk onderdeel van je leven nu. Ja. Hoe, hoe ben je daartoe gekomen? Ja, dat zijn uh, verschillende dingen. Uh, nou, de grootste draai die geweest is, en die, dat was meer een soort van uh, wake-up call... is uh, dat, um, even kijken, het was april 1995. Uh, mijn vrouw uh, zwanger was van onze oudste zoon en hij niet geboren kon worden. Dat liep allemaal heel ingewikkeld, uh, vele complicaties. Het eind van het liedje was dat uh, hij gehaald moest worden... en mijn vrouw een bijna doodervaring heeft gehad en bijna doodervaring. Daar kunnen heel veel mensen allerlei dingen van vinden. Maar voor mij had dat een betekenis. En voor mijn vrouw overigens ook. Of inmiddels uh, ex-vrouw. Maar nog steeds de moeder natuurlijk van mijn kids. En die, uh, die ervaring. Die heeft me echt in een soort van stroverstelling gebracht. van Hoe oh, kan het in vredesnaam. Ik wil er bijna zeggen in godsnaam. Maar dat vindt niet iedereen leuk. In vredesnaam. Dat dus mijn, mijn zoon geboren wordt. En mijn vrouw zou overlijden. Dat vond ik zo'n rare situatie. En, en, en dat heeft me echt ja, dat was echt wel eager gemaakt van hoe speelt dat nou? Waarom zit dat zo raar in elkaar het leven? Nou, dan ben ik bij. Uh media geweest, of zeg maar mediamieke mensen. Dus mensen die... Uh, een medium. Ja, verschillende. Ja, die de toekomst en uh, de situatie kunnen duiden. En, maar echt handlezers? Of, ja, uh... ook. Ja, dus je kan het zo gek niet verzinnen. Maar oh, je, je het hele kwartet heb je gehad? <laughs> ja, nou, kwartet is een hele serie, man. Ja. Ja, tarot heb ik gehad, en uh, uh, iriscopie, en... Uh, uh, ook uh, uh, paragnost, uh, helderziende, helderhorende mensen, ik heb zelf opleiding gedaan, ik heb de meest waanzinnige dingen meegemaakt tijdens dat soort cursussen en trainingen ik ben bij allerlei bijzondere mensen op bezoek geweest, ik ben bij shamanen geweest ja, onwijs interessant en, en soms een beetje hokerspokers worden. Dan denk ik ook wel van nou, nou, nou, nou, no. dat is wel heel ver. Of. Maar ja, weet je, er zit allemaal wel heel veel wijsheid daarin. Dus de mm. kunst is niet zozeer of ik met een snelle kritische blik aanzet. en luister naar de ellende die ik erin kan horen. of dat het me niet bevalt. Maar de kunst is om te achterhalen: hoe helpt mij dit? Hoe, hoe zit het nou in elkaar? Wat hebben die mensen nou. Te vertellen aan mij. En wat was een van de, van de lessen die je hieruit hebt getrokken? Nou, dat er veel meer is dan wat we hier zien in deze materiële wereld. Ja. Dus een hele grote virtuele of immateriële of ongrijpbare wereld. Die is waarschijnlijk veel groter dan deze. Maar heb je dan een, een bepaalde reis naar je andere ik gemaakt? Of, of... Geef eens een voorbeeld van. Nee, dat is dezelfde je... ik. Nou ja, iets heel praktisch wat ik ermee heb gemaakt is... Uh, nou ja, praktisch voor mij is het praktisch. Omdat ik het zo weer voor de geest kan halen. Uh, een keer tijdens een, een, een, een, een week lang uh, opleiding. Uh, in Papendal, overigens, ook nog bij diezelfde Roy Martina, die ik net ook noemde. Mm. En daar heb ik uh, uh, engelen gezien. Waarvan ik niet wist dat die bestonden. Tot die tijd had ik ze nog nooit gezien. En daar zat een bepaalde oefening in. En op een gegeven moment zag ik van alles en nog wat. Dingen waarvan ik in plaatjes en in boeken en in, in geschriften wel had begrepen dat ze bestonden. Of waardoor andere mensen uh, gegrepen waren. En toen heb ik ze zelf gezien. Nou, weet je, de eerste keer. Ik, ik werd een soort van. Ja, ontkenning. Ja, dat kan niet waar zijn. Maar het was zo levend en zo echt. Ja, dat was voor mij... Nou. Je stond niet bij die stand met die pilletjes bij Armin van Duren. Nee, nee, dit, was allemaal echt, uh, nee dit was eerder op basis van niks, uh, water en vegetarisch eten... dan op basis van hulpmiddelen en andere trucs. Hm. Ja, je verzint het niet. En ik, ik ga het ook niet terugdraaien en ik ga het ook niet kleiner maken. Maar dat was voor mij echt, echt letterlijk wereldschokkend. Hoe zien engelen eruit? Gewoon zoals wij denken dat ze eruit zien? Beide, ja. ja. Het, is, het is aan de ene kant uh, uh, zit daar wel een soort van gestalte in. En aan de andere kant, uh, of andere kant zit daar ook gewoon een gevoel in. Dus het is niet alleen maar iets met vleugels en uh, met een uh, gelukzalige eeuwigdurende glimlach. Uh, maar het, is, het, het, het kan soms ook een gevoel zijn. En het kan ook zijn, weet je, dat is in de loop van jaren is maar dat toen ik eenmaal dat. Nou, erkende. Ik had er ook eens een beetje weerzin tegen. Ik ja, weet je, ik ga dat niet vertellen. Het moet niet gekker worden. Maar in de loop van de tijd uh, heb ik ook gezien... Dus dat, dat het niet per se iets lichts moet zijn. Maar dan kan het bij wijze van spreken iemand zijn die iets vertelt... wat in één keer de missing link is voor iets waar je helemaal bezig is... Hm. Ik had het pas geleden weer met iets heel geks, met uh, een hond die opeens tegen me aanliep en, en die zei iets. En toen ben ik, oh ja, goed idee of dat van die hond is. Het zou mij verder voorstrijzen. Maar ja, weet je, het was een stukje waar ik al een paar dagen mee rondliep. Nou, dat was een gedachte die ik miste. Hm. En zo hielp het me. Dat was een soort wake-up call voor je? Uh, ja. ja, ja. Ik probeer ja. een bruggetje te bouwen nu. <laughs> ja. Naar Melissa Etheridge. Ja. Want je hebt ja. ook gekozen voor ja. I need to wake up. Ja. Laten we daar maar even naar gaan luisteren.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 I need to wake up van Melissa Etheridge. Ik hoop dat iedereen weer wakker is. Want, uh... <laughs> het is bijna vijf uur. Nog steeds uh, Arnold, die uh, Arnold Steenbeek zit nog steeds uh, bij me hier bij de Nacht van uw Leven. We zijn het al uh, hebben we even het, uh, jouw spirituele kant uh, aangesneden. Um, ja, je hebt ook uh, wel de groten der aarde op het gebied van spiritualiteit yeah. ontmoet. Ja, yeah. yeah. ik las Deepak Chop. Of uh, nee, je hebt de Dalai Lama ontmoet. Ja, yeah. ja. Yeah. Deepak ja. Chopra heb je gelezen, maar de Dalai Lama heb je ontmoet. Nee, Deepak Chopra heb ik ook een paar keer ontmoet. Dat heb je ook ontmoet? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. En, uh, en Tony Robbins en uh, nogal een aantal anderen. Laten we even bij die Dalai, La Dalai, Lama. Dalai, Lama, ja. Dalai Lama blijven. Wat, uh, hoe, hoe ging die ontmoeting in zijn werk? Uh, ja, weet je, de Dalai Lama zelf letterlijk ontmoeten, dat is uitgesloten. Hè? Weet je, dus fysiek in de buurt komen op een paar meter afstand, dat is me dan wel gelukt. Maar dat is het maximaal haalbare. Tenminste... Nou, dat uh, is wel meer dan de meeste mensen kunnen zeggen. Ja, dat is veel waar. Daar heb je gelijk in. Uh, maar daar zit zo'n ongelooflijk. Nou ja, het interessante is, dat is al voldoende. Want die man die heeft een, een soort van energieveld om zich heen. Nou dat is een feest. Dat is echt heel bijzonder. Uh, dus, dat, dus toen ik hem ontmoette was het uh, in een zaal met heel veel andere mensen en kwam ik voor een onderricht, voor een lezing en hij ging allerlei hele oude boeddhistische uh, teksten uitleggen. Razend interessant, snapte er aanvankelijk helemaal niets van, heeft me drie dagen gekost om überhaupt een beetje tot rust te komen en de vierde dag dacht ik, what the heck, ik kwam hier voor hem en laat het maar gewoon gebeuren en dat was, uh, dat was mooi. Wat en wat dacht? gebeurde er toen? Nou, toch weer iets spiritueels aan het eind van die ding. Maar goed, dat past misschien ook wel aan het eind van de nacht. Uh, zo uh, in deze kleine uurtjes. Um, in, die, uh, in die dagen kreeg ik niet de antwoorden. Ik kwam daar met een doel. Ik kwam daar met een lijstje. Ik wilde dingen leren. Allemaal, allemaal doen, doen, doen, doen. Lukt allemaal niet. Enzovoort. Ik gaaf me over. En die laatste dag heb ik zitten luisteren naar zijn Tibetaanse uitleg. Dus hij kan allerlei vertalingen opzetten. Ik heb de hele dag naar het Tibetaanse zitten luisteren. Ik snapte er niets van. Hij stond op. En... Ik, ik dacht echt dat ik een soort van douche over me heen kreeg. Of een klap op mijn kop. Ik kan het niet, meer, ik kan het niet precies duiden hoe het in elkaar stak. Maar ik voelde me in één keer echt alsof ik drie maten groter was geworden. Ik kreeg een energie dat was echt onvoorstelbaar. Alsof hij dat met mij had gedaan. Ik was overweldigd door liefde. En die enorme impact die duurde nou, voor mijn gevoel een heeuwigheid. Maar ik stond er echt als aan de grond genageld. En dat was uh, het eind. Hij, draaide, oh, hij stond op van zijn zetel, draaide weg. Ik had het idee dat ik naar hem keek en hij naar mij. Goed, dat zullen al die andere 4000 ook misschien gedacht hebben. Hm. En toen uh, zat ik met die ervaring en hij ging weg. En, en er zijn ook beelden bij geweest. Dus ik kreeg daar ook wel een idee bij: hé, hey, wacht even, hier is veel meer, hier moet ik me. En toen ben ik ook weer veel meer gaan mediteren, me veel meer naar binnen gaan keren en veel meer hm. achterhalen van: wat is hier nou echt gebeurd? Ja. Uh, je leven is een zoektocht. Ja. Naar, uh, op allerlei facetten, zowel uh, uh, zakelijk als privé. Nou, je hebt een, uh, een prachtige zoon, zie ik, achter het glas zitten. Mm -hmm. Je bent nog niet aan het einde van een zoektocht. Want nee. een zoektocht doe je een leven lang. Ja. Maar op welk punt sta je nu in je leven? Nou, op een heel gelukkig punt... Ik, ik ben echt zielsgelukkig dat ik hier zeg maar op deze punt, zeg maar dit punt kan staan. Ik kijk terug op een heel rijk en enerverend en bijzonder leven. Met een paar ongelooflijke vette dieptepunten. Met een paar prachtige hoogtepunten. Dus die balans is heel erg goed. Ik voel me sterk en gezond. Ik ben onwijs blij met alle drie mijn zoons. Ik heb een prachtig baan. Ik heb leuk werk. Heel veel vrienden. Uh, ik word uitgedaagd door mijn klanten en door uh, allerlei andere leuke dingen. Uh, en ik zie nog dat er nog een hoop dingen te doen zijn. Ik ben ja? nou echt nog lang niet klaar. Dus Wat wil je nog niet. doen? Ik wil... Uh, nou, I Need to Wake Up is er eentje. Dat is om de, even die link te leggen met dat nummer. Uh, dat is de, de, de, de, een van de, zeg maar, de leading soundtrack van uh, de film van Al Gore. An Inconvenient Truth. Ik geloof dat we uh, qua, qua wereld en qua milieu nog een hoop te doen hebben. En ik heb het gevoel dat ik daar wat aan kan bijdragen. Ook al is het maar heel klein. Dus het milieu en de staat van de aarde, daar hebben we een hoop in te doen. Daar wil ik nog een bijdrage aan leveren. Het tweede is, we verbinden ons nu in crisis nummer 12 of 20. Of weet ik hoeveel er zijn. En ik denk, of ik, ik, ik zie, en mijn ervaring is... is dat liefde daarin een antwoord kan zijn. Dus daarin heb ik ook nog wel een wens. Om daarin een rolletje te spelen. En verder, als ik kan houden wat ik nu heb... Nou, dan is het voor mij de eerstkomende zoveel jaren nog steeds een feest. Ik wens je heel veel succes bij de rest van je zoektocht. Mm -hmm. En uh, volgens mij komt het wel goed. <laughs> ja, Het zit erop, onze nacht met 20 radiobiografieën van gewone Nederlanders. Wilt u uh, al de gesprekken van vannacht of die van de voorgaande weken nog eens even terugluisteren? Dan moet u even naar onze website gaan. Dat is omroepmax.nl En dan even doorklikken via radio naar de nacht van uw leven. En daar kunt u dan ook een reactie kwijt in ons gastenboek. Ja, vanaf volgende week hoort u op dit tijdstip een oude bekende... in de nacht van vrijdag op zaterdag. Namelijk Nora Romanesco. Zij presenteert dan voor de VPRO het programma Woord. Ik bedank u voor het luisteren en blijf dat ook doen... want uh, zometeen na het nieuws hoort u hier het Radio 1-journaal. Wellicht tot een volgende keer. Misschien dan wel bij De Nacht van Uw Leven. De Nacht van Uw Leven is een programma van Max...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 Dit is Radio 1.